Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oekraïne is als het goed is om acht uur in de oostelijke regio Lugansk een wapenstilstand ingegaan. Om mensen de kans te geven te vertrekken via een humanitaire corridor.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 Bij een ongeluk met een militair vliegtuig in Noorwegen zijn alle vier inzittenden om het leven gekomen, zegt de politie. Het toestel van de Amerikaanse marine deed mee aan een NAVO-oefening in het noorden van Noorwegen. Gisteravond zond het een noodsignaal uit en verdween het van de radar. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. Voor zover bekend zijn de vier slachtoffers allemaal Amerikanen.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 Het weer, vandaag veel zon. Het wordt 11 graden op de Wadden... tot 15 in het zuidwesten. Door de oostenwind voelt het kouder aan. Morgen bewolking, wat regen en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt nu bij Utrecht vast op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Maars en Nieuwegein. staat 7 kilometer door een vrachtwagenbrand. Drie rijstroken zijn dicht en dat kost je in totaal een half uur extra.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 The backseat of an Everyday. Leuker dit. Maak altijd uh, lekker van die positieve muziek. En dat hebben we soms ook wel een beetje nodig in deze moeilijke tijd. Zeker. Dan kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken even naar de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? En een van die dingen die gebeurde in 1932. Uh, dit. 20 years of planning, eight years of building, a miracle of engineering. For 82 years she has been the very symbol of Sydney. De officiële opening van of de Sydney Harbour Bridge, made in Australia by Australians for Australia. Het is zeker echt die 32 opening van de Sydney Harbour Bridge. Uh, hij zijn begonnen in uh, 1932 en uiteindelijk werd hij geopend in 19. Uh, uh, nee, 1923 en 1932 is hij geopend door Jack Lang. En uh, het was niet alleen zeg maar, uh, noem je dat, de verbinding tussen bepaalde gedeeltes uh, in Sydney, maar het was gewoon een soort uh, werkverschaffingsproject om uh, al die. Uh, werkloos aan het werk te helpen. Dat is het de bos hier in Nederland. Ja, overwerkverschappen. Ja. Over Ik 6 miljoen handgeslagen klinknagels zijn ervoor gebruikt. En uh, sterke kabels moeten voorkomen dat de brug... Uh, door de zon gaat uitzetten of zoiets. Wat oh, kan ja. best wel warm zijn in ja. Australië. Hij is 1149 meter lang. En uh, 503 meter breed. Is dat zo? Jezus, heel breed, denk ik. Uiteindelijk kost het in het begin 6 pence. 503 meter breed. Nee, dat klopt niet hè? Nee. nee, dat kan niet. 350,3 50,3. Ja, ik denk dat ik 50,3 meter moest opschrijven. Verder kost het 3 dollar om over te steken. En nog wandelaars. Steeds? Ja, nog steeds 3 dollar om over te steken. En auto's? Ja, dat is voor auto's. En vroeger oh. mocht je met paarden en uh, ruiter mocht je wel oversteken. 3 pence. Tegenwoordig mag dat niet meer met paarden. Dat is streng. Ja, ik heb daar overheen geklommen, over die brug. Er is één bedrijf die... Oh ja, jaar... dan kon je helemaal bovenop. Uh... Bovenop. Ik, ik ben in een tijd geweest dat je tot halverwege mocht en dan stak je over van de ene pilaar naar de andere en dan klom je weer terug. Nou, wel klimmen. Je loopt gewoon overheen. Je kan er echt niet afvallen, oh. onmogelijk. Maar het was een aardige belevenis, moet ik zeggen. Ja, je hebt ja. Ook een prachtig uitzicht. Ja, ja, zeker. Dat was ja, 1945. Dat is natuurlijk wel. Uh, het was natuurlijk aan het eind van de eerste, ja, uh, van, de tweede, van de Wat zegt hij? <laughs> eind van de tweede wereldoorlog. Ja. En uh, het begon eigenlijk dat Nero of Hitler het Nero bevel gaf. En dat was een soort tactiek van een verschroeide aarde zodat alles, uh, alle fabrieken en alles wat nog maar wat op zou kunnen leveren... het werd allemaal gewoon helemaal uh, plat gemaakt, Gewoon ja. dat er niks overbleef, weet je wel. Bizar is dat, hè? Ja. Dat is gewoon echt een slechte verliezer, hoor. Ja. Dat je denkt, En is En op diezelfde dag... want het was dus eigenlijk uh, dat Nederland eigenlijk... Uh, uh, het zuiden al inmiddels uh, werd uh, bevrijd, hè? Ja. Doet -doet er zijn geen, geen bannetje. Ja. Op maar 1 april dus werd Doetinchem bevrijd. Maar daarvoor vond er een, een foutief uh, bombardement uh, vond plaats door de ge geallieerden. En het was op 19, 21 en 23 maart. En het hele stadcentrum, historische stadcentrum, is onherstelbaar beschadigd. En het stadhuis, de synagoge en de Katharinekerk gingen in vlammen op. <coughs> en er waren in totaal 143 doden en honderden gewonden. Ja, het is dus bizar. dat is toch wel heel erg. Ja, Eigenlijk is het een... Ja, is het een... Een fout bombardement Het is niet helemaal duidelijk. Het was de bedoeling ja. eigenlijk dat ze dingen zou bombarderen, bombarderen... die te maken hadden met de Duitsers. Die waren ook gelegen. Die zaten ook in, dat, in die stad. Ook, hè? Ja, Alleen ja. dat is een klein beetje van de koers afgeraakt. En uiteindelijk ze zouden vrachtwagens bombarderen. Ook een een zou er zouden opslag... geen burgerslachtoffers komen. Ja, Dit is ook dat een we oorlogsmisdaad. <coughs> oorlogscrime. Zeker, maar goed, dus twee dagen later, nee, 2 april, werd de bevrijding door de geallieerden gedaan. Dus ja. uh, toen werd het snel goed gemaakt. Maar het bombardeert. Dat, dat van Nero, heb ik een tijdje zitten lezen ook, dat bevel van Nero, ja, dat door Nero werd afgevaardigd. Albert Speer, een van zijn belangrijke mannen uit zijn regering, die heeft dat echt nogal tegengewerkt. Die heeft uiteindelijk nog gezegd: stop ermee, mensen, want de mensen moeten na de oorlog ook verder. Dus die heeft het proberen ja. af te zwakken. Die heeft daar nog wel een uh, belangrijk ding in gedaan hoor. Ja. mag is wel dat Albert Speer dit bevel krijgt op zijn verjaardag. Want dit is ook de dag dat hij jarig is. Oh, dus dat ja, is ik heb wel... een uh, bijzonder verjaardescadootje. Je mag de hele stad uh, alles on fire zetten. Eén groot bommenfeest uh, mag je ervan. Van ja. uh, er is niks aan de nee. Er is geen bom. Zeker zo. niet. 2020, wat gebeurde er toen? Dan ook nog even het politieke nieuws van deze week. Minister Bruno Bruins treedt af midden in coronacrisis. En ik, dat vond ik wel een verdrietig verhaal deze week. Bruno Bruins die was als minister onder andere verantwoordelijk voor het coronabeleid. Maar hij raakte oververmoeid en moest aftreden. Ja, triest verhaal. Hij, ja. echt, hij stortte gewoon neer. Hij stortte gewoon neer. Hij stortte gewoon neer. Het ja. is ja. dus ja, wel heldhaftig, uh, nou, heldhaftig, maar wel... Heel duidelijk dat hij in, uh, in een burn-out zat. Daarvoor, Zeker. Alles. En later, uh, op uh, 1 september 2021, werd hij Raad uh, van Advies voor uh, Kiolis. Nou, dat schijnt eigenlijk een vervoersbedrijf te zijn. Ook Raad van Toezicht op Unicef Nederland. En Raad van Toezicht van de Rijn, uh, Algerijnse Zorggroep. Dus hij heeft wel wat baantjes opgepakt daarna, om te laten zien. Ik ja. heb echt nog wel uh, kracht om door te gaan. Ja, ik vond het ook nog een heel bijzonder nieuwtje. Het is in 1823, augustus... Uh, Cosme Damian de Iturbide, et cetera, hij heeft een lange naam. Het was een Mexicaanse militair, maar hij, had dus een kei hij was keizer van het eerste Mexicaanse keizerrijk. En, maar uiteindelijk heeft hij dus maar twee jaar, uh, nee één jaar zeg zelfs maar, geregeerd. Zeg maar. En vanaf die dag uh, is Mexico een republiek geworden. Ik heb nooit geweten dat überhaupt Mexico uh, keizerrijk was. Maar misschien nog wel een beetje, je had natuurlijk die oude geschiedenis en zo met die... Uh, met, met, uh, uh, Popo en al die toestanden meer. Misschien dat het daar een afstammeling van zou kunnen zijn. Oké. Okay. Dus, uh, maar dat, zijn, dat vind ik toch het leuke van dat wij deze rubriek doen. Dat je er af en toe uh, op feitjes. Uh... En we hopen onze luisteraars uh, aan te zetten. tot ze het lezen van meer van dit soort dingen. Ja, het geschiedenis... het is een algemene ontwikkeling, hè? dat moet je weten. Dat hoort eigenlijk wel. Op feestjes kan je er ontzettend indruk mee maken. Ja, maar... ja, dat doe ik ook regelmatig op zaterdag. Ik merk ook wel dat mensen er ook op uitgaan. Ja. Dat ze denken van. Oké, okay. we weten het dan wel. Hou eens op in die geschiedenis. <laughs> Zeker, straks de verjaardag. Eerst even lekker muziek van Youngblood. The Funeral. Oh, nou oh, lekker doen. I can't leave my bed, but I can't speak. I got no clean clothes and I can't eat. And I smoke too much till I can't breathe. I'm emotional, I'll always be. And I hate myself, but that's alright. And I love myself, but that's alright. All that I dream about the day I die Op tweejarige leeftijd werd deze Dominique Harris... want dat is nou een echte naam... werd hij gemotiveerd om de gitaar in hand te nemen. Oh, dat is even voor die irritante plaat... voor die irritante gast. Tweejarige leeftijd pak je de gitaar in hand. Tuurlijk, jazeker. En uh, zijn vader uh, is uh, muzikant... maar zijn grootvader heeft zelfs nog met T-Rex opgetreden... in de jaren zeventig. Deze young blunt, is 24 jaar uit... komt uit uh, Engeland... en uh, heeft zo gek gekregen dat Josje Osborne... En uh, weet je ook, zijn vrouw van. Wat uh, op, op Osborne? Nou goed. Dat die in die videoclip van hem verschenen. Oh, grappig. Dat is wel geil. Ja. Hij heeft goed contact in, de, in deze scene, dat is wel duidelijk. Het is uh, het tweede gedeelte van het rijdenprogramma. We kijken natuurlijk altijd even wie de jarig is. Gefeliciteerd. Degene die jarig zou zijn geweest. Je, je kent hem natuurlijk uh, van dit. You, is het regen? Dank je. Goedemiddag. We hebben nog tijd voor Herken je hem? Ja, ik had hem ook als eerste opgeschreven. Zeker, je kent hem van dit vooral. Ah, jazeker, Tommy Cooper. Hij zou jarig zijn geweest, hij is overleden in die 84. Ja, op het toneel ook geloof ik. Op het, ja, ik heb die beelden zitten kijken. En je ja. moet dan wel inloggen met je leeftijd, want het is vrij heftig. Hij krijgt dan een jas aan en... Uh, dan de gegeven van het zakje achterover achterover. Iedereen zit te lachen. Oh, dit hoort ja, bij denk, de act. Nou, ja. Dit hoort bij de act. Maar de act is live. Vandaar dat het ook uitgezonden is. Dus ze konden niet ingrijpen. Dus hij is gewoon op het toneel. Is hij naar achter getrokken zo. En toen is hij nog gereanimeerd. Hij de, is niet oud geworden, hè? 63 niet, maar. Nee, er zijn natuurlijk alleen verhalen over Tommy Cooper. Dat hij zo, uh, nou, zo aardig was, zo leuk en grappig. Dat was hij ook wel op het toneel, maar buiten het toneel was hij wat minder grappig. Nou, ja, zo heb je er voor, wel meer. Voor vrouwen en kinderen was hij wat minder... Uh, en hij was gewoon alcoholist. Waardoor ook zijn hart en zijn nieren allemaal niet zo goed werkte meer. Ja. En hij, hij heeft wel geprobeerd om er hen af te komen, maar het lukte allemaal niets. Nee, en uiteindelijk niet echt, is dit hè? dus uh, goed, is dit een fataal geworden, Chronic Cooper. Ik heb hem weer gebiologeerd en zitten kijken. Vond ik het leuk? Nee, maar het was iets van herkenning. Ja, Voor die, die het... tijd was het leuk. Ja. En je hebt waarschijnlijk hebt... in je pyjamaatje. Uh, Heel veel het kijken. kijken. Want het werd volgens mij ook af en toe op zaterdagavond of zo uitgevoerd. Ja. En iedereen vond het geweldig. Maar hij, het... Hij, is, hij is wel een lichtend voorbeeld geweest voor heel veel uh, goochelaars. Hoor. Hij heeft het wel uh, groot gemaakt volgens mij. Nou juist niet. Want hij is natuurlijk degene die is met serieus het goochelen begonnen... op je ja, achtjarige leeftijd. En dan wel een goocheldoos teruggekregen, gekregen voor zijn verjaardag. zoiets. En uiteindelijk merkt hij dat hij eigenlijk meer, uh, meer uh, noem je dat, succes had met het fout laten gaan. En dan zo'n uitgestreken gezicht erbij. En het ook een beetje ongemakkelijk voelen op het toneel. Dit oh, is jezus, die ene zo oh. van Hans Zand. Die ook nu van die foute goochelgrappen maakt. Dat weet ik niet zo ja? Heb je niet ja? gezien? Nee, ja, die was af wel... Eens, uh, oh, waarschijnlijk uh, vlogs. Maar goed, deze, hij heeft uh, een andere, uh, andere markt aangeboord, deze Tommy Koep. En daar had hij heel veel succes mee. Ja. Dat is wel duidelijk. Uh, nou goed, wie is er meer? Ja, Leen Valkenier. Hij leeft nog. Hij, uh, maar hij is dus uh, de geestelijke vader eigenlijk. Uh, de scenario schrijver van de Fabeltjeskrant. Oh ja. Maar oh, nee, hij leeft niet meer. Sorry, hij is in 1996 overleden. Ook niet zo oud geworden eigenlijk. Oké. Okay. Uh, 72. Ja, dat geef ik niet aan. Ja. Lekkere hapjes. Ja. Zeker, een lekkere hapjes. Albert Speer, eh, ik had het net al over. Hij kreeg op zijn verjaardag te horen. Dat is vandaag, hij is het ook al overleden in 1981. Dat hij het Nero-bevel moest uitvoeren. Hij is de man eigenlijk die heel veel gebouwen voor Adolf Hitler heeft ontworpen. Er is heel veel te doen geweest over deze Albert Speer, eh, Albert Speer. Hij is goed de oorlog uitgekomen. Hij heeft altijd gezegd: Ik heb me altijd bezig met het feit van de gebouwen. En ik heb eigenlijk een beetje me laten. Ja, om lullen, om voor Adolf Hitler te werken. Ik wist niks van de, van de concentratiekampen. Hij heeft allerlei boeken geschreven uh, om zijn uh, daden goed te praten. Uiteindelijk bleek hij dat hij heel veel wist. Want mensen waar hij mee samen uh, heeft gewerkt, die hebben een boekje open gedaan. Die hebben verteld dat hij helemaal niet verblind was. Maar dat hij echt wel wist waar hij mee bezig was. En, en nou, oh. dat kwam er een ander beeld over deze Albert Speer. Goed. Ja, en dan uh, kan niet anders. Daaronder staat een Adolf Eichmann. Yes. Ja, yes. Dat is uh, ook een Duits-Nazi-kopstuk. Uh, en die is eigenlijk... ...na de hand gevonden, volgens mij, in Argentinië of zo. Hè, of zo? Ja, zeker. En uh, op 15 december 1961... ...werd hij dus door een Israëlische rechtbank... ...als oorlogsmisdadiger veroordeeld. En in de nacht daarop... ...in de nacht van 31 mei op 1 juni... ...62 geëxecuteerd door ophanging... En uh, ik weet nog wel dat er zijn films over en uh, het werd volgens mij rechtstreeks uitgezonden hier en daar dat soort... Uh, ja, uh, ja, ja. En daar zijn heel veel mensen pas achtergekomen wat zich allemaal afgespeeld heeft ja. in de Ja, oorlog. maar het is niet gebeurd. Hè? Dat zeggen een heleboel mensen. Dat is allemaal helemaal niet waar. Nee. Je, joh, ga even lekker daarin kijken. Ja, dan weet dat je ook. het zeker. Ja, het is een bijzonder verhaal van deze man. Hij is eigenlijk zelf ook half-Joods. En hij werd op school altijd gepest met het feit dat hij anders was. En hij heeft nog in het begin probeerd de Joden, Joodse mensen ergens anders onder te brengen. Ook in Israël uiteindelijk ook nog wel. Daar was toen geen ruimte voor. En uiteindelijk uh, hebben ze een stap gemaakt. Ja, ik wil het niet goed praten wat die man heeft gedaan. Maar uh, uit, om ze allemaal op te rijden. Op te, op te, uh, op te pakken, ja. ja. Op te pakken. En dat, nou, vrij heftig maar Hij was niet diegene die al die tests op ze deed. Hè? Dat was weer een ander. Nee, dat is waar. Dit die twee tweelingen echt, dan uh, ging uit elkaar haalden. Ja, deze man was echt goed in het... Uh, organiseren. Uh, organiseren. Treinen laten rijden. Daar was ja, ja, echt, ja, ja, ja. Uh, Or was moest Dat was ja. Goed, iets anders. Wat even wat lichter is van... Uh, lichter. Zeker... Hij wordt vanaf 67. De man neemt zichzelf soms een beetje te serieus. Bruce Willis wordt vandaag 67. Hij werd groot met ja. dit. Moonlighting. Daar werd hij groot mee. In de jaren 80 uh, van 1985 tot 1989 met Saibel uh, Shippard... werd hij uh, zeg maar een grote, grote ster uiteindelijk. Hij heeft natuurlijk alweer films gespeeld. Onder andere dit, uh, Die Hard... Diehard 2, 3, 4, 5. Of werd hij wat ouder net als uh, Rocky. Maar Hij moest nog steeds allerlei mensen ergens redden. En Dat, uh, dat, dat, dat is je goed in. Dus, uh, Het is ja. wel lekker als je altijd de goede, de, de, goeie, de good, the good guy bent, hè? Ja, en dat, dat weet je altijd ja. goed. Het MAF is wel. Ja, dit is ook zoiets, hè? I want to tell you my secret now. Ja, shit, people. Oh. Dat stem je ook, hè? In your dreams. In your dreams. Walking around like regular people. Oh, my god, I said. Ja. Maar goed, dat was natuurlijk uh, Six Sands. Een heel bijzonder film waar Bruce Willis in gespeeld heeft. De eerste film waar hij in verscheen... en dat kan je op YouTube vinden, dat is wel heel grappig. Dat was uh, uh, Out of Dead. Nee, niet uh, The First Deadly Sin. Dat is met uh, Frank Sinatra. Oh. Daar komt hij wel geteld één seconde in beeld. Dan loopt Frank Sinatra een, een, een restaurant uit... en dan komt Bruce, Bruce Willis met uh, een pet op komt hij binnenlopen. En dat is de eerste seconde van Bruce Willis. Wat grappig dat hij erin staat dan. Ja, hij erin. Vandaag Goed. is ook jarig uh, Paul Atkinson. Ja, hij leeft niet meer. Hij was van de zombies. Oh ja? En hij is 58 jaar geworden. Zeker. De, ja, dit hè. Het is de tijd of de season for the peace. Mooi. Het is ook mooie harmonie, dit hè? Oh, ja. Nou, vooral dit stukje is zo mooi. Dit. Dit is zo dat je denkt van. Oh, ik krijg meteen dorst. Dit is gewoon echt een lekker dit loopje dit. is ook volgens dit. mij wel in bepaalde frisdrankreclames gebruikt. Dat lijkt me dit. ook wel. Het is ja. nodig wel uit om uh, iets over te trekken, in ieder geval. En hadden we Glenn Kloos al gehad? Nee. Die is ook heel bekend geworden. Ze is van 1947. Wordt vandaag dus 75 jaar oud. En zij uh, werd toen eigenlijk ook behoorlijk bekend... toen met die film Fatal Attraction. Daar was zij dit slechte uh, dame... die dus uh, echt oh, aan ja. stalker was en zo. Ja, ja, ja. Leuk. Maar echt een Ursula, mooie vrouw. Ursula Andress wordt vandaag 86. Je kent haar van dit... Zeker. Mm, yeah. James Bond Girl was er in Doctor No. Even de bekende scène. Underneath the mango tree, my honey and me. Who is that? Are you alone? What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Stay where you are. I promise, I won't steal your shells. I can assure you, my intentions are strictly Ja, dat weten we bij James, James Bond altijd. Ze ja, ja, nee. had wel een goede stem eigenlijk. Ja, zeker. Dus was het zijn eigen stem. Dit was zijn eigen stem. Haar ja. stem was niet haar eigen stem. Want ze had zo'n zwaar accent dat die werd gedupt door een andere. Oh, dat oh wat grappig. grappig. Ja. Het zijn wel dus nou leuke kregen, weetjes, hè? Ze kregen 10.000 dollar voor om deze rol te spelen. En ja. ze was dan natuurlijk alleen met zo'n uh, zo bikinietje aan. En ze was shells ja. aan het zoeken. Heel mooi, Deze ja. Ursula Andres, 86. Ja, en uh, Martine Bijl, die is 6 jaar vandaag. En uh, ja, ze is helaas aan 30 mei 2019 overleden. Dus ze is gewoon helemaal niet zo heel oud geworden. Nee. Hè? 19 hij, en 52, dus, uh, ja. En zij was... 71 zo'n beetje. Getrouwd met ook weer een andere... Ja, zeker. Uh, die leeft nog wel steeds, hè. Ja. Uh, ik zit even te kijken. Die Kijk is even op. bij... Uh, Boudewa Berend. Ja, Berend Boudewijn. Berend Beren En die ja. is een wel redelijk op leeftijd, hoor. Ja, die was wel een stuk ouder dan zij. Echt wel een ja. stuk ouder. Goed, tot zover. <coughs> ja, niet, een, niet eens jouw ene favorietje. Wie is dat? Jolante Kabao. Nee, heb dat ik niks meer. Ik heb vandaag 37 niet. wordt het. 37, oké. Okay, nou, ook best wel een aardige leeftijd toch? <laughs> uh, ik heb een broek je van die <coughs> mijn keel. Je hoort het. Ja, je wordt het toch wel gelijk ontroerd. Broek. Ja, je kan je zo in één keer aanvliegen ook, echt gewoon. Leuk. De zonne probeer je op te geloven met Alfie Ten Tempelman. Broken the Get up in the I check that I'm never know these days. My is My mind just a window. From to zero. Over bits of I've seen genetic, it's so puzzling Now I'm no detective But from my perspective I look out of order I'm malfunctioning Like you think man Healthy Templeton. En dit is een uh, nieuwe CD. Uh, Mellow Man. Oh, Mellow Moon. Sorry, Mellow Moon. Het heet uh, Broken, I Must Be Broken. Het is uh, de zaterdagmorgen fijn de toestel op aanstaan. We kijken de wereld in, maar soms moeten we gewoon even niet zo ver kijken. En kijken we gewoon alleen naar Zandvoort. berichten. Precies. En uh, een van die berichten is dat de opening van het lokaal in de blauwe tram, dat is een gelegenheid die daarin zit, iets is van gedaan te verwisselen. Oh jee, een keer heel veranderd. Het heeft een warmer uitstraling gekregen. Het was namelijk een beetje kil. Het was niet zo makkelijk te vinden. En ze hebben een betere doorgang gemaakt of zoiets. Nou goed, het was een heel festijn. Uh, Gert-Jan Bluis was er aanwezig. En er was ook nog een band die speelde. De band van Castle Live. Uh, even kijken, er werken mensen met, de, uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus iedereen krijgt daar kansen. En het is gewoon echt een, een, een mooi lokaal voor ontmoeting tussen jong en oud. En voor het verenigingsleven. Dus dat is mooi. Het is niet echt een heel commercieel iets. Maar het is echt iets sociaals wat er opgestart is. En Rogier Leegwater, die heeft het, uh, heeft het overgekocht twee jaar geleden van... Uh, even kijken, van, van de molen. Ab. Ab, ab van de ab. molen. Ja, natuurlijk. Die is wel ap. Nou ab. man. En je gaat met pensioen. Ab, mag ik het overnemen? Zegt Rogier. En dat heeft hij gedaan. En hij heeft er gewoon echt iets fris van gemaakt. En ga er eens kijken. Maar, ik ben Kom. geweest op de opening vorige week. En was het was leuk. Dat was leuk. Het was ja. gezellig. En uh, een hoop mensen die je kent natuurlijk, hè? Want ja, het ons stappen. kent ons principe. Jazeker. Maar ja, ja, ja, leuk. Uh, ze, ze wilden het al eerder doen, maar door de corona is het allemaal een beetje uitgesteld Is het ja. nu uiteindelijk toch goed gekomen. Ja, oké. Okay. gemeente Zandvoort gaat zich inzetten op plasticvrije terrassen. En uh, ze willen dus zo min mogelijk wegwerkplastic hebben. En uh, het, het project Plasticvrije Terras Zandvoort wordt uitgevoerd door We Are Nature. En in 2019 is het project in Scheveningen gestart. Okay. Met een aantal strandpafriemels. Het was een groot succes... En op 7 april vindt er een bijeenkomst plaats voor geïnteresseerden. En de deelnemers worden geïnformeerd over de aanpak et cetera, van, van de shore in uh, Scheveningen. Je krijgt gericht advies. Wil je meer weten? Kijk op www.plasticvrijterrasme.com. Of je kan ook contact opnemen met, het zie ik een hele uh, e-mailadres. Info-apenstaat En dan kan je dus met Christel Veerman kan je dan. Uh, contact hebben en nou ga ik naar wat yeah. lief van Zandvoort. Lief uit Zandvoort. Christophe Veerman contact. Ja. Nou ja, ja. wat echt dit nou weer. <laughs> ik als vond man het gewoon raak... zo grappig. Ja, als dat komt. Maar kijk anders eventjes op, uh, op Zandvoort.nl bij het nieuws. Daar Heb je dus uh, dat gemeente inzet op. Dan kan je het ja. hele artikel kan je nog even lezen. Okay, nou, ik vind het wel belangrijk. Ja, in, uh... nee, zeker belangrijk. Maar ik krijg natuurlijk wel als man zijn, krijg ik nou hele uh, verkeerde informatie in één keer binnen. Ja, oké. Okay. Uh, gang van zaken op de herinrichting van de Kammerling straat werkt niet. Het is wel in volle gang. Maar ja, transportbedrijven uh, en handelsnemen, uh, handelsonderneming, paap, gebroeders paap, die hebben die, uh, die breedte van die straat nodig. En dat is gewoon niet altijd. Dus ze gaan nu via andere uh, wegen gaan ze proberen de spullen te verplaatsen en dat werkt allemaal niet. Ze hebben tien jaar geleden hebben ze al met de, de oude wethouders uh, hebben ze op een tafel gezeten. Toen was er afgesproken over uh, 7,5 meter en toen zou het de zes meter worden. En nu eigenlijk is het geloof ik 6 meter, maar er staan ook nog weer de goot zit er ook nog bij en de parkeren auto's. Daar. Het is echt. Hij zegt: ik snap het gewoon niet. We hebben afspraken gemaakt tien jaar geleden. Dat wij gewoon ons materiaal goed kunnen verplaatsen. En daar is, dat wordt nog steeds niet naar gekeken. Dus daar, hij is daar echt gefrustreerd over. En hij zegt: we Pas geleden zijn er nog een aantal ongelukken gebeurd. Of bijna ongelukken. Een fiets is bijna geschept. En hij zegt: van, De boas grijpen ook niet in. Eh, het is nog geen officieel stukje weg daar ook. Dus hij zegt: Kom op jongens. Dit, dit, dit, dit gaat straks fout lopen. En dan vallen straks slachtoffers. En dat willen wij niet op ons geweten hebben, nee, zegt natuurlijk de gebroederspaap. Nee, als, nou, nou ja, dat als, als je. Ja. Goed. Ook uh, toneelvereniging Hildering gaat weer van start. Ik heb, daar heb ik het nog niet over gehad, hè? alleen over de Wurf. Hè? Ja, ja. Uh, de toneelspelers staan te trappelen om weer te beginnen. En ze zullen op vrijdag 22 en zaterdag 23 april het blijspel De Gelukkige Winnaar voor u brengen. En het is geschreven door Maya Reinderman. Uh, ja, wat doe je als je vrouw je heeft verlaten, je hebt geen werk meer, zit in de schulden, bla bla. Maar de, de hoofdrolspeler heet Ruud van Velsen. En uh, hij heeft inmiddels uh, via een contactadvertentie zes rijke dames geselecteerd. En die allemaal tegelijk uitgenodigd in het huis van zijn broer. Dus dat belooft dan weer een komisch uh, iets te zijn. Je kan je kaart uh, kan je bestellen via www.hildering.nl voor 10 euro per stuk. En uh, ja, de voorstellingen starten om kwart over acht. En de zaal gaat om half acht open. Mooi. Leuk. Jan Lanting. Je hebt er weer uh, zin in. Ja, dit lijkt wel een beetje. Zo is die kant uh, op. Goed, Zandvoortsebrichter laten we achter ons. Kijken we even naar Sam Ryder.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 In the darkness, there's a light. You can find it if you try. If you open up your eyes, if you're drifting out. Rider, Rider. Zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Man met passie voor de muziek. Dat is duidelijk. Tiny Riots. Ja, een klein relletje. Ja, meer is het ook niet. Het is een, een militaire oefening. En uh, die moet binnenkort nog maar eens aflopen zijn. Want uh, nou, ja, goed, uh, ja, het materiaal is een beetje op. En uh, hij probeert nog een beetje rare dingen te doen. Maar uh, hij, hij komt niet echt veel verder. En het is de, de vraag... Ja, had gisteren natuurlijk wel een feestje. Heeft je nog uh, een toespraak gehouden. En dan hoor je verschillende uh, correspondenten uit Rusland Dan zegt men, ja, zo'n hele stadion vol met mensen. Maar die zijn eigenlijk half gedwongen of die worden betaald. Om in bussen na het werk bijvoorbeeld even naar dat stadion te, te komen. dan zogenaamd feestje te vieren. En uh, sommigen weten ineens waarvoor ze naartoe worden gevoerd. Maar die gaan dan gedwee mee. En dan kan uh, Poetin daar gewoon weer even shinen. Laten zien dat iedereen zo'n gigantische Poetin-fan is. Maar dat schijnt allemaal nep te zijn. Is dat echt zo, Jerry? Zeg jij er iets van? Jerry? Oh, zeg nog maar niet eens even. Jerry Buddha. heeft er niks over gezegd. Ik ben benieuwd wat zijn theorie erover is. Ja, goed. Hij is gewoon aan het likken, hè. Naar, de, wat? naar de, de debakel met de verkiezingen natuurlijk. Ja. Volgens ja. mij is hij niet zo goed uit de verf gekomen. Nee, het viel een beetje tegen haar. Daarom stortte ze zich met z'n allen op die mars van, van, van, van Roosbalen. Ja, zoiets is dit, denk ik. Ja, op die manier. Ja, afleiding. Ja. ja goed, je hoort het al vliegtuig verstrekt, maar het schijnt binnenkort toch duurder te gaan worden. Ja, KLM gaat de prijs voor tickets verhogen. In de economie-class is het 40 euro duurder. En de reizigers die in de business-class plaatsnemen, is het 100 euro duurder. Om te vliegen? Om te vliegen. Oh. Ja, duurder, niet de ticket. Want tegenwoordig kan je echt worden voor 40 euro kan je ergens naartoe vliegen. Dat is echt belachelijk gewoon. Weet ja, hè? vind ik. Eigenlijk vind ik eigenlijk wel, als je naar Parijs wilt vliegen... Dan betaal je zeg maar 600 euro. Wil je naar Egypte, vind ik wel een heel mooi land namelijk. Dan betaal je zeg maar 40 euro. Want dat kan niet anders. Daar kan je niet zomaar met de auto heen natuurlijk. Dus ja, dat is dat je omdraaien. Dat dus je omdraai. is veel langer. Ja, maar, dat, maar dan, is het, dan moet het interessant worden gemaakt... dat je zeg maar de lange vluchten neemt. Je wel een vliegtuig, de korte vlucht Dat je denkt, ja, maar dat is zoveel geld. Dan ga ik wel met de auto. Of, ja, of met, met de, tram. De, trein. de trein. De trein, bedoel ik. De trein gaat niet. Ja. Maar dat je ja. het omdraaien. Ja, uh, volgens mij was er al sprake van dat ze... Alles wat dus binnen rij- en treinafstand uh, goed te doen was. Dat, uh, dat ze daar de vluchten veel duurder zouden gaan maken. Ja, echt. Echt bizar duur maken gewoon, hè? Ja. Ik heb er nooit aan geroken, dus ik, ik weet niet wat ik mis. Dus dat is wel mooi. Het komt dus ook allemaal door de olieprijs. En de dagprijs is uh, maar liefst 22% duurder geworden. En uh, vliegtuigmaatschappijen kopen natuurlijk wel massaal olie in. en kerosine. Ja. En dat is allemaal interessant. Maar dat is ja flink omhoog gegaan. Het was gemiddeld 60 dollar. En het is nu 100 dollar per vat. Zoiets is het. Ja. Nou goed, KLM, begin daarmee en er zullen vast wel meer vliegtuigmaatschappijen beginnen met het verhogen van de prijs voor de tickets. Ik vind ja. dat een logisch gevolg. Ik, ik denk dat... dat ik inderdaad maar met de trein ga, dat is elektriek, dat scheelt dan weer. Dus ik. Ja. Dus er zouden treinen in verhouding dus goedkoper moeten zijn. Ja, dat zijn ze dus niet. Zijn nee, nu, nee. Dat is zo bizar ook gewoon. Ja, goed. Nou ja, ik heb toch een uh, artikel van uh, hoe doet Nederland het op de gelukkigheidsladder. Nou, we eindigen niet op de eerste plek, maar we zijn op Hollandse toch eigenlijk vrij tevreden... En uh, in welke landen zijn ze nu echt het gelukkigst? En dan zie je dus uh, Finland, Denemarken... en IJsland en Zwitserland. En allemaal koude landen. Oh. Die zijn uh, van 1 tot met 4. En Nederland staat op 5. En Australië op 12. Ik had toch wel verwacht dat Australië hoger zou staan. Want die, die, die komen bij mij altijd wel heel relaxed over. Ja, ja wat gek. dat en Frankrijk 20. Maar ja, Fransen zijn ook een beetje zeikert, vind ik altijd. Dan ben ik wel nieuwsgierig... als je Finnen zeg maar, in Australië zou neerzetten... of ze dan nog veel gelukkiger worden. Nou, ik denk... Ja, Weet je, ik, ik heb dan toch een beetje met Finland... Uh, die hebben natuurlijk wel ook wel weer... ze hebben het noorderlicht dat het prachtig is. Kunnen ze lang kijken in de winter, maar het is wel heel lang donker. En ik zou dat toch ook wel... Uh, maar dan heb je weer dat je extra blij bent dat het, het voorjaar wordt. Ja, zoiets. Toch? Ja, zou ja, ze ja. daar ook zomertijd hebben? Ik ja, dacht, ze hebben ik, gewoon helemaal geen donkerd in de zomer. Nee. Nou ja, ik vind het wel bijzonder. Ik bedoel... Ja. Uh, ja, ik, uh, ik vond mij uh, Finland het Maar het Denemarken, onderzoek nou. is wel ver voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Ja, uitgevoerd, okay, Maar, ja, ik zie en, uh, maar die vallen allebei wel sowieso in de onderste helft van de wereldranglijst. Want Oekraïne stond op 98 en Rusland op 80. Zo. En Afghanistan 146. Dat is oh, wel okay. inderdaad wel heel ernstig. <laughs> ja, okay. Maar ja, wel bijzonder. Ik vind het toch. Uh, ja. ja, de aparte. Je ja. denkt altijd dat het samenhangt met, met, met, met het weerstoestanden. Uh, ik, ik merk aan mezelf, als het mooi weer wordt, dan merk ik een één keer veel gezelliger en veel leuker dan als, ik, uh, ja. als, het, als het koud is. Al wel koud met een mooi zonnetje is het ook, ook niet veel. Ja, het, het is dat is, nu is in eigenlijk, die landen wel zo. Het lijkt nu alsof het heel mooi weer is, maar het is toch uh, 's is het nog hartstikke koud. Want je oren vriezen er bijna af Blijf binnen, je hebt buiten niks te zoeken. Dat is een oud stukje tekst. Oh, het ging over de corona. Het ging over corona, okay, ja. precies. Nou, start maar even de Jolandekeuze deze week. Hij is vandaag oh, jarig. Ja, ik zal... Uh, het... Hij is al niet meer hij onder ons. Hij is helaas niet meer onder Alex, ons. Alex, wat wist ik, Alex Harris. Uh, de man van uh, de zombies. Ja. En, uh, nou goed, die hoor je hier. Bij Toepek Leeft. Ja, zeker. Oh, kijk, nou toch weer een ja, kamer. Nee, ik had hem terug gedaan. Ja, ja, goed. Sorry. Maar goed, uh, op zichzelf um, uh, straks nog even over... Shiran, Shiran, die vandaag ook jarig zou zijn. Een bijzondere man. Straks meer over. Eerst even de zombies.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 With your mommy and daddy standing by It's summertime And the living is easy Jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Zeker. Uh, uh, Summertimes van de Zombies uh, de zanger. ooit ook weer Alex. Uh, Paul Atkinson. Paul Atkinson. Is niet van het dieet, hè? Nee, ik zat ook al te denken: is dat van die dieet? Atkins dieet. Oh, hoe, hoe snel zit je dan uh, daar? Het, dat is wel heeft grappig. Het, uh, hij heeft de dieet gedaan en uiteindelijk is hij, heeft het niet overleefd. Vandaag um, is hij ook jarig is 78 geworden. Hij is verantwoordelijk voor dit. My thanks to all of you, and Alex on to Chicago, and let's win there. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Oh my God. Precies. Ik heb het over Shiran. Shiran, hij wordt 78. Hij eh, schoot op 4 juni, nee 5 juni 1968. Uh, Robert Kennedy uh, dood in de ambassadeurhotel. Uh, hij heeft toen ook nog vijf andere mensen daar in de buurt neergeschoten. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij het gedaan heeft. Hij zit nu al heel wat jaar dus in de gevangenis. Uh, hij, kwam, uh, uit, uh, hij was geboren in uh, Israël. Hij is echt een Palestijn. Hij vond dat Robert Kennedy eigenlijk te veel aandacht gaf aan de, aan de mensen, aan de Joodse mensen, en vonden de Palestijnen in de kou werden gezet. Hij vond dat ze, hij moest dood. En hij had ook allerlei dingen erover geschreven. Hij had al ver van tevoren aangekondigd dat hij hem zou doodschieten. En uh, uiteindelijk zegt hij later dat hij in een soort hypnosestand is geraakt, waardoor hij het gedaan heeft. Hij kan zich er niks van herinneren. Hij heeft altijd blijven ontkennen. Hij heeft heel veel parool worden aangevraagd. Hij uh, heeft heel vaak gezegd van nou, ik wil nu vrijkomen, want het is zo lang geleden. Elke keer uh, is dat mislukt. Tot uh, vorig jaar, uh, 17 augustus 2021. Toen is het bijna goedgekeurd. Toen mocht hij bijna naar huis. Maar toen hebben twee uh, Kennedys hebben toch gezegd van... nee, we zijn het er niet mee eens. En uiteindelijk is het tegengewerkt. Het is een bijzonder verhaal van deze Chiron Chiron. En... Hij zit nu toch al 40 jaar in de gevangenis? Ja, hij zit vanaf 1969 zit hij in de gevangenis. Ja, weet je. Dus maar... dat je dan wel genoeg geboet hebt. Ja, maar als hem je hem anders gewoon nu... Nou, je kan hem alsnog uh, de doodstraf doen of zo dan... Jij deelt, maar, maar, we, Jij deelt heel makkelijk uit. Jij deelt heel makkelijk uit Ja, maar he? heb je al zo lang gezeten, de, de, de, dan kan je net zo goed dood zijn. Als je zo, zo lang in de gevangenis. zit. Dat weet ik niet. Dat was vroeger. Dan zat je echt in zo'n kerker met zo'n met bal om je, om je voet. Om je enkel, om je ja. Om je enkel, ja, ja. Uh. Maar goed, het is makkelijk. Ball and chain. Het, het, ik heb daar verder geen complottheorie over kunnen bedenken... waarom hij blijft ontkennen. Want er is heel veel beleids, bewijsmateriaal tegen deze Siren Dus Het is bijzonder dat je nou zoveel jaar nog steeds zegt... Van, ik, ik heb het niet gedaan. Dit was het niet me. Ik bedoel, als je gewoon had bekend... Had hij al vrij kunnen komen, denk ik zo. Dus ja. Het is een bijzonder verhaal. Ja. Goed. Nou, er is een Brits koppel die was uh, lekker uh, de tuin aan het schoonmaken. En uh, toen hebben ze een beeld gevonden. Dat blijkt heel veel waar te zijn. En het was een beeld van Maria Magdalena. En ze hadden het dus gekocht op een veiling voor 5000 Britse ponden. En ze, ze hadden nu zo van. Nou, uh, laten we het toch maar eens een keer eens gaan kijken. Wat, de, wat voor beeld is het eigenlijk? Nou, blijkt het gewoon een marmer kunstwerk te zijn uit 1822. Gemaakt door de Italiaanse kunstenaar. Antonio Canova. En uh, het werk blijkt al een tijdje kwijt te zijn. Het is een van de laatste werken van Canova's hand. En het scheen dus dat de Britse minister-president Robert Jenkinson had gevraagd of hij het beeld wilde maken. En uh, ja, het beeld is uiteindelijk uh, wel, wel geëxposeerd en alles. En in de jaren dertig verkocht. En toen kwam het uiteindelijk dus via wat ontwervingen bij de eigenaar terecht. En het blijkt dus gewoon... Het kan 8 miljoen pond opleveren. Ja, wat gek gekke vergeef, zeg ik altijd maar. Maar het wordt dus... Uh, tot jullie gaat het kunstwerk op tour. En daarna zal het worden geveild. En ze denken dus echt 8 miljoen. Ik denk, wauw. Zo. Nou, dat is wel leuk voor zo'n tuinbeeldje. Ja? Zeker. <laughs> <Ja>. <laughs> ik vind ze vaak niet normaal te zien. En ze zijn vaak een beetje aangetast door het weer en zo. En ja. al die vogelenpoepen en zo. Ja, de en, uh, Denken van Rodin kennen we wel. Maar die zou je gauw niet erg vinden, denk ik. Nee. nee. Nou ja, je hebt een hoop replica's hè, inmiddels. Ja, oké, okay, natuurlijk. Maar. Ja. Nou ja, bijzonder 8 miljoen. Dus <laughs> ja. niet verkeerd, natuurlijk. Goed, ze hebben een nieuwe CDA. Ja, die hoor je hier natuurlijk. Arcade Fire, het Wii. Wij, daar gaat het om. Wij gevoel. The Lightning. For the place and I'm playing tonight on a broken radio.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 aparte muziek. Dan moet je altijd een beetje ingegroeien. Maar dat ik je, je de kans, hoor. We staan uh, al een aantal In 2003, kwam het eerste album uit. Dat heette uh, Arcade Fighter naar Funeral een jaar later. En Suburbs een van de bekende En voor niet te vergeten, man. Dat was ook een hele grote hit. Iedereen kijkt thuis denk wat zo allemaal wel. Maar oh, goed, dit is dus uh, The Lightning 1 en 2. Ja, je hebt twee plaatjes elkaar gehoord. Die gaan naadloos in elkaar over. Ja, ik was vroeger een topmixer. Nee, Jij. dan lul er maar Wat op ons. Goed, dus uh, Toobock leest dat aan het einde van het draaiprogramma. En we kijken nog even naar alle activiteiten. En een van die dingen die ik eigenlijk toch even moet oppakken, het is toch al leuk. Het eerste planetarium ging in 1958 in Londen. Ging hij open? En uh, als je dan kijkt, wat is een planetarium? Is natuurlijk dat ze uh, via lichtprojectie uh, laten zien waar de sterren zitten. En uiteindelijk is er daar nog wel iets anders mooi over te vullen. In 1902 ontdekte een uh, archeoloog uh, Sidron Status. Uh, in een scheepsvrak een klomp metaal met allemaal raderen daarin. En dat schijnt een soort mechanisme te zijn... waardoor ze ook alleen sterren konden uitrekenen waar ze stonden. Okay. En ook zonsverduistering konden... Uh, en dat is dus een, een mechanisme uit uh, 82 voor Christus. Hè. Ze denken dat dat de eerste computer is geweest. Die oh. is gemaakt. In het apparaat zaten iets van twee of 300 tandwielen in elkaar gekomen klonken, die dan iets konden uitrekenen. Oh, de eerste rekenmachine. De eerste <laughs> ja. rekenmachine. Dat had dus wow. ook te maken met het, een soort planetarium. Maar dan een heel oude versie daarvan. Nou, ik vond het een bijzonder verhaal, dit. Zeker, uh, echt, zeker. Wat ik al eerder zeg, we zijn vroeger ontzettend ontwikkeld geweest. Duizenden jaren geleden. We hebben een, een, een blackout gehad. En daarna zijn we weer opge, op, Opgeklauterd. Gewoon opgeklouterd. Maar we maken wel een hoop meer rotsen tegenwoordig, helaas. Dat is wel waar. Dus, uh, er zijn ja. inmiddels uh, weer kaarten... Uh, in de verkoop gegaan voor het concert van de Rolling Stones in juni in Amsterdam. Waar vrijdagochtend waren ze in rap tempo uitverkocht. 53.000 tickets binnen vijf minuten. Nou, daar moeten handelaren tussen zitten. Dat kan niet anders. Al oh, krijgen we dat weer? Ja. ja. Kaarten zijn heel prijzig. Want wil je echt met je neus bovenop Mick Jagger staan... dan betaal je 350 euro. Jezus. Als je iets verder weg staat... maar nog wel dicht bij het podium 300. Maar het goedkoopste ticket kost 84 euro. Oh. Maar ja, je kan het altijd op de schermen zien. Maar de 13 juni in het... Uh, in de Johan Cruijff Arena. Daar staat Gallenbak achter, vraag me niet waarom. Maar het optreden maakt deel uit van de Europees, European 60 Tournee. Naar aanleiding van het 60-jarige bestaan van de Rolling Stones. En ze doen dus ook steden als Madrid, München, Londen, Brussel en Parijs aan. En de laatste keer dat ze hier waren, dat was uh, alweer vijf jaar geleden. Zo. En toen traden ze op in het, ook in het Johan Cruijff Arena in uh, de Gelderdoom. Maar die Mick Jacket, die is gewoon al 78, hè? Ja, ik zou denken... Hij ja, heeft acht begon? kinderen, zag ik net. Ik zat net even te kijken. Dus 18 dat hij begon met de Rolling Stones. Dat ja. Was, uh, nou, jonge leeftijd, dat hoor je wel vaak. Dat is natuurlijk met het golden Eerling hetzelfde. Maar de Gallenbak, ja, dat is natuurlijk logisch, want het klinkt van gemeten daar. Het is nee, nee, zo'n groot, nee, nee. gigantisch groot gebouw. Ja, dat klinkt van gemeten. Maar ja, goed, je hebt ze wel gezien. Je moet eigenlijk gewoon een wok meenemen. meenemen. Met een live concert van eerder, die veel beter waren natuurlijk. Goed, even de laatste plaatjes voor 10 uur. En de heren van Koeimara uh, Santos zijn al aanwezig, straks naar 10 uur. Eerst hebben we Nathalie Ambrulia, Firebird, nieuwe CD. On the way. Woke up wanting for nothing. Good things coming my way. I bet people will notice. I bet today is the day. De dame, nou, jullie zijn vrouw onvriendelijk. Nathalie Brulia begon met toorn, natuurlijk. En dit is haar nieuwe plaat, uh, het heet Firebird. En dit is op te vinden, een uh, On My Way. Nou, klopt. Nog even... Je had nog één bericht dat je. Ja, moet ja dit is natuurlijk, hè, die oorlog is natuurlijk in de Oekraïne. En mensen hebben toch die te willen helpen. Ja. Dus er was een vrouw in Engeland, en die uh, vierde haar 34 e verjaardag. En die had dus gewoon lekker zitten tetteren en doen. En toen bleek ze volgens een krecht een belletje van de bank. Want ze vonden het zo raar dat uh, Uber negen pogingen had gedaan... om ruim 4500 pond van haar rekening af te schrijven. En tijdens het feestje bleek dus het gesprek op uh, Oekraïne te komen. En ze had zo van, ik ga erheen. Weet je wel, ze oh zat al God. een paar in tonics op en saboekas. En uh, Uber besteld. En uh, de, ja, de volgende dag uh, wisten ze er helemaal niks meer van. En Uber was vast besloten om het geld van haar rekening te houden. Terwijl ze die rit natuurlijk helemaal niet gemaakt heeft. En gelukkig voor haar stond er niet genoeg geld op haar rekening. Kon dat ook niet gebeuren. Blijkbaar doen ze na, na zoveel geld dat ze dan gelijk van je rekening halen. Maar uh, toen ze na de hand een gewone taxi wilden bestellen om even naar huis te gaan of uh, ergens heen. Uh, dan duurde het wel ruim een half uur voor ze weer een rit kon boeken. Want de app vond dat ze wel naar Oekraïne kon, maar tien minuten naar huis. Het ging hun weer te ver. Dus, ja, dus nou. blijkbaar eerst aan de schulden voldoen. Dat uh, is wel ja. grappig, hè? want inderdaad, dan ben je dronken en wil je de wereld verbeteren. Hè? Ja, Zo zeker. gaat dat. Ja, ik wil het ook iets betekenen aan de ja. frontlijn. zeker met ja. je dronken hoofd daar iets betekenen. Ja, ja goed. Bedankt voor uw aandacht. Tot de stoepak leeft. Ja, tot weer gezellig tot volgende week. Wij trekken weer de zon in. Ja, zeker weten. Tot later. We to Harlow Park. Cuts and blunts on pack and right, won't call her friends, cause she's ashamed of being locked into bed. Can't feel her legs and feeling like a liar about.